en de Heere Jezus Christus door den Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste, het tweede en het derde vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. I waarheid al een tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar u gemaakt bestikt in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wenken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen af bezwijken. Psalm 89, het eerste, het tweede en het derde vers. Het lezen van het heilige schrift je opvinden in Matthäus en daarvan het 28ste hoofdstuk. Matthäus 28 En laat na den Sabbat, als het begon te lichten, tegen den eerste dag der week kwam Maria Madelene en de ander Maria om het graf te bezien. En ziet er geschieden een grote aardbeving, want een engel des heren nederdalende uit den hemel kwam toe en wendelde den steen af van de dier en zat op denzelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem,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 hij is hier niet, want gij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zeg zijn discipelen dat gij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat voor naar Galilea daar zult gij hem zien, ziet ik heb het ulieden gezegd. En haastelijk uitgaande van den graf met vrees en grote blijdschap liepen zij heen om het zelf zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ommoed zeggende, wees gegroet, en zij tot hem komende, grijpen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat geen boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. En als zij heen gaan, en zij een van de wacht kwamen in de stad en boodschapten den overpriesters al de dingen die geschieden waren. En zij vergadert zijnde met de ouderlingen,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 wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het heldnomende, hebbende, deden de gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den heidigen dag. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar den berg waar Jezus hem bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommen twijfelende. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen onderwijst al de volken dezelfde doopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes leerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb en ziet ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Tot zover het lezen van het heilige schrift. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Heren de God van hemel en aarde. Mocht u behagen om ons iedereen een indruk. Te heven in onze hart. Wie dat gij zijt. Zo groot. Zo heilig. En nog. heeft gij de gelegenheid. Dat wij samen nog eens op mocht komen. In uw huis. Om u aan te bidden. Dat gij ons. In onze armoede in onze schuld, in onze blindigheid, in onze dodigheid nog gedenken mocht. O Heere, wees hij ons tot help en tot sterkte in de reis tussen het wieg en het graf. Want dit gaat met een iedereen na een albeslissende eeuwigheid. O Heere, dat gij ons en onze kinderen voor en toe bereiden mocht voor dat dag. En wij mogen het van uw lieve woord horen. O, hoe dat gij opgestaan is van de doden en daarin een weg opengemaakt voor het grootste zonder dat in u dat een zoon daar het vol en vrij verzoening ontvangen mocht. Tot de verheerlijking van een drie ene God. Tot de zaligheid van een arme ademskind. O heren, hij heeft ook weer in deze sabbadag. Dat wij die lieve woord nog eens saaien mochten. Och Heere, mocht Hij onze gulper zijn. Mocht Hij onze wijsheid zijn. Mocht Hij onze zaligheid zijn. Dat we er wat van mogen proeven en smaken. Och Heere, als die boodschappers dat wij in uw woord gehoord geven. Dat ze voorthing met de boodschap van de engel. Met grote blijdschap. Dat boodschap aan uw discipelen te mogen brengen. here, mogen wij dat ook in deze midden hier van u doen ontvangen. De opening van uw lieve woord, de toepassing van het heilige geest. En dat Gij het te mogen geven, want in U, daar is er ruimte. O Heere, geef nog een oor om te horen en een hart te verstaan. Verblijd nog uw lieve volk hier. Och, laten ze nog wat van de hemel horen. Want het is u, O Heer, O die de wasdom geven zal. Dat geef gebeloofd aan uw kerk. Want daar zal een vrucht wezen aan de toekomst. Aan de velden van uw kerk. O, hij heeft beloofd dat er zou dertig, zesde en honderd vrucht voortbrengen. Heren, mogen wij ook in deze midden zien dat uw hand voortgaat. In de midden van de gemeente om die vruchten te heven aan arme zondaren. Heere, gedeint dan in bijzonder uw volk. Dat, dat ze geloof geschonken mocht zijn van de hemel. En dat ze in God verblijden mocht. Wij niets en niet alles. En Heere, dat degenen die van verre staan. Met al de bekommer, Met al de vrees. En al de binnenpraters. Heren, dat gij ze nog eens boodschappen mocht. O, komt hierwaarts naar mij. En heren, waar dat we nog een vreemdeling daarvan zijn. O, mocht het wel aangename tijd zijn. Dat gij nog eens een ziel. O, mocht trekken door de koorden van uw liefde. En dat gij de ware wedergeboorte geven mocht. Dat de waarachtige bekering nog eens plaats mocht nemen. Heef o hier dat goddelijk berouw over de zonde. En dat liefde in de ziel dat hij het gaat naar een die ene God. God niet te kennen missen. Al om de zonde mot te missen. Maar dan is er een weg in een stervende en een opstaande Christus. O, dat dat scheiding voor eeuwig en voor eeuwig kan weggenomen zijn. Heren, doet het nog tot de verheerlijking van uw naam, dat er blijdschap onder de engelen in de hemel mocht zijn, maar ook in uw kerk, in deze donkere wereld. Ach heren, proont er nog eens een beetje mee, dat uw eer nog van de stof op mogen, dat de duivel gebonden en beschaamd mocht zijn, als op die grote dag, toen hij opgestaan heeft uit de noden, o, oh, mocht er een enige van ook gezien worden, in deze onze dag, denkt aan al de noden, de zieken, de kranken, gedijnt dus, al de weduwe, wedunaren en wezen in de midden van de gemeente. In al de rouw en al de zorg en al de eenzaamheid. Heer, gedenk vaders, moeders, kinderen samen. Gedenk ons iedereen. En here, geef ons niet over aan onze eigen, Want dan zou het voor eeuwig, voor eeuwig misgaan. Maar trekt ons nog. behoed ons nog. Bewaar ons nog. En mocht uw kerk nog eens opbouwen. Over het lengte en brede der aarde. En waar dat het ook in deze neer samen mocht komen. Heren verblijt het door uw komst. Want waar dat u is. O oh, daar is grote blijdschap. Daar is een grote blijdschap. Want wil wordt uw naam verhoogd, En daar wil een mens niets worden. Dat gij al en in alles worden mocht volgen. Heere help ons dan. Dat onze hoop en verwachting bij u mocht zijn. O, oh, die nooit. Maar die nooit laat varen de werk van uw handen. En die nooit. Van de begin van deze wereld tot nu toe en tot alle eeuwigheid zal nooit beschamen die aan u vertrouwen. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van psalm 119 en daarvan het 11de, de 12de en de 13de vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was in plaats ontzet, is tot verbazing der beschouwers van God in hoofd is hoeks gelegd. Dit werk is door Gods al vermogen, door sieren hand alleen geschiet. Het is een wonder in ons ogen, wij zien het, maar doorgronden het niet. Pesalm 118, 11, 12 en 13. Onze tekst voor deze middag hier kan je opvinden in het hoofdstuk die u voorgelezen is, namelijk Matthäus 28 en daarvan het 7, 8, 9 en 10 de versen. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen,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 om het zelf zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet, en zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap en mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea en al daar zullen zij mij zien. Tot zover. Onze team is de opstanding van Jezus. Met vier hoge gedachten. Eerst de boodschappers. Ten tweede de blijdschap van de boodschappers. Ten derde de openbaring van Christus tot de boodschappers. Ten vierde de boodschap van Christus voor Zijn broederen. De opstanding van Christus de boodschappers, de blijdschap van de boodschappers, de openbaring van Christus tot de boodschappers, en de boodschap van Christus voor zijn broederen. Gemeente, in deze gedeelte van Gods woord, dan vinden wij boodschappers. En Heer, die boodschappers als u dat allemaal weet dat zij de vrouwen, die morgens vroeg aan het graf zijn gekomen. Wij kon het ook anders zeggen, die morgens vroeg aan het graf mogen komen. Want dat is ook een gave Gods gemeente, in bijzonder. Dat die vrouwen daar aan de graf van Christus zijn gekomen. Dat is ook geen vrucht van het mensenwerk, nee. De reden dat die vrouwen daar zijn en die, en die discipelen daar niet zijn, dat, dat is ook geen misteek Dat legt ook in het eeuwige raad Gods van de al. Van de nooit begonnen eeuwigheid. Want een mens die kent van zijn eigen niks overnemen. Beide dat het van God hem gegeven wordt. En de Heere is een soevereinigende God. En deze vrouw die dat is aan die vrouwen gegeven. Laat me het maar zomaar zeggen. Want er is een volk van God op aarde die leert wat dat is ontvangen. Dat is niet door goeddoening van der eigen. Dat is niet om de eigen beden. Dat is niet om de eigen bijbelonderzoeking. Nee. Maar dat het is om God. En dat het is alleen door Hem. Door Hem alleen. En als dat wij dat enige in kort vanochtend overgehandeld heeft... over de eerste verse van deze hoofdstuk. Gaan we dat niet weer overtellen... maar dan beginnen wij hier met onze tekst... en het zevende vers. En dan zien wij deze boodschappers. En gaat haastelijk... dat is de woord van de engel... aan deze vrouwen... En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat gij opgestaan is van de doden. En ziet, gij gaat voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. Daar hebben wij deze boodschappers. Met een boodschap van de hemel. Niet zo voor de eigen eid gedacht, maar een boodschap direct van de hemel. Dat de zij mogen brengen aan de discipelen. En wat onze oog aanvalt hier in deze vers, in het zevende vers is. Hoe. Hij gaat nu voor en hij opgestaan is van de doden. Dat is de boodschap dat deze vrouwen heeft te vertellen. Als wij deze vrouwen daar bij de graf zien, dan zien wij het geloof in de harten van deze vrouwen. En als ze deze boodschap van de Heere ontvangt, om te, te brengen aan die discipelen, dat is ook door geloof overgenomen. Door het goddelijk gegeven geloof. Want deze vrouw, die twijfelde er niet over. Al is er nog wat gemist, ook voor deze vrouw. En daarom kun je zien... Dat God in een goddelijke orde werkt in de harten van zijn volk. Die vrouwen die ontvangen van het engel de boodschap dat Christus is opgestaan. Volgens Gods woord. En die hanen met dat boodschap zodat de engel zegt. Haat haastelijk en vertelt het aan de discipelen. Want er was ook heel terrein voor. Want die discipelen, die zaten met gesloten dieren. Omdat ze het zo benauwd hadden. Zo benauwd. Want die discipelen, die waren zo benauwd van die Joden. Die, die Christus vermoord heeft. Want die hebben gedacht, dat straks komen ze ook voor ons. En dan moeten wij sterven. En hoe? Zouden we moeten sterven zonder Jezus. Zolang zo dat Jezus erbij was. Toen heeft ze al gezegd. Ik zou met hem gaan sterven. En Petrus die heeft getuigd. Ik zou hem nooit verlaten. Nee. Maar Christus is er niet meer bij. In zijn persoon. En die discipelen. Die hebben het zo kostelijk in de leven gehad. Oh zo kostelijk. Drie en de halve jaar. In de school van Christus. En onder de profetelijk. profetelijkse bediening van Christus. Voor drie en de half jaar geleefd. Daar mag je wel jaloers van wezen gemeente. Oh om daar op die leerschool te mogen zijn. Maar die discipelen. Ze waren geen vreemdelingen van Jezus. Dat naam verstonden ze wel goed hoor. Dat, dat naam, dat is zaligheid voor zonder. dat verstonden ze wel. En ze verstonden nog meer dan dat. Die, ver, die begrijpen wel goed de profetische, profetische ambt van Christus. Dat begrijpen ze wel. En dat was voor die discipelen zo dierbaar. Maar voor dat hoge priesterlijke ambt van Christus, daar is geen licht in. Een mens die geen genade hebben, maar dat hij de lichten nog over mist. Die hebben de vrucht al van de hoge priesterlijke bediening van Christus, maar die hebben geen licht erover. En daarom zijn die discipelen, die zijn er zo benauwd, zo bang. Al oh, misschien zij er in onze midden, die het ook wel eens benauwd hebben. Want als het duister, als het donker is in de ziel, dan leven we ook zonder Christus. Geloof je het gemeente? Voor Gods volk, er zijn tijden dat het zo donker is. En dat voor de eigen, dan kennen ze Christus ook niet zien, nee. Die lieve vriend van God Abraham. Als de Heere die man van die land hij komt te trekken. En dan heeft de Heere die man zo bezegend. Dat is die, die lieve belofte zo duidelijk toegepast aan zijn ziel. En straks dan gaat die Abraham in de dood. Zo donker, zo donker gemeente, dat hij geen hoop meer overhield mee. Dat die man in Egypte terechtgekomen is met de lege dat zijn eigen vrouw niet zijn vrouw was. Nee. Zo donker. En zo zat die discipelen nou. Die zaten achter gesloten dieren. Niet alleen bang. Och, oh, je moet het goed begrijpen gemeente. Ze waren niet alleen bang over de zonde. Maar ze waren ook dat, dat, dat zoveel mensen vrezen wezen. Ze waren zo bang van de joden ook. Want die waren in, die waren bang dat ze ook sterven moeten. En ze konden niet sterven. En wij kunnen zonder Christus niet sterven gemeente. Vergeet het maar nooit hoor. Wij kunnen, wij kunnen sterven zolang dat we gezond zijn. Maar af het sterven wordt zonder de kennis van Christus. Dat is onmogelijk. Maar daar is een weg voor dat volk. Maar nou deze boodschappers die gaan er verder. In het achte vers. En haastelijk uitgaande. Van het gras met vrezen en grote blijdschap. Dat is ook wat. Dat is ook, een, dat is ook een raadsel. Want deze vrouw die heeft Christus niet ontmoet. En nog met vrezen en grote blijdschap. Hoe zou een mens dat nou eens oplossen? Deze vrouwen, die hebben wel gezien dat het graf leeg was. Dat hebben ze gezien. Maar ze hebben Christus niet gezien. En toch, met blijdschap. Och gemeente, vandaag aan de dag zouden we er zo jaloers moeten opwezen. Op de blijdschap van die vrouw. Want die, die vrouwen, die hebben wel een boodschap van de engel ontvangen. Maar ze hebben Christus niet gezien. Nee. En nog blijdschap. Want het vloeit uit van Christus gemeente. Maar daar, daar blijft nog wat te missen. Er blijft nog wat dat nog voor moet komen. Maar deze vrouwen, die hingen voort met grote blijdschap. Om een, om een wonderlijke boodschap te brengen aan de discipelen van Christus. Om een wonderlijke boodschap te brengen aan de discipelen van Christus. Al oh, wat een vrouwtjes dat er waren. Ik zou er wel graag mee gelopen hoor. Af die vrouwen daar met zo'n groot blijdschap. Die hebben zo'n list om die, om die discipelen te vertellen. Dat... Jezus is opgestaan van de dood. Oh, het is als die vrouwen zeggen wil, broeders, wees nou niet zo, zo bezorgd. Wees nou niet zo ongeloven. Heeft de Heer het niet zo vaag gezegd dat Hij zal dat tempel neerbreken en in drie dagen weer opbouwen? Heeft het niet zo, heeft de Heer het niet zo, menigmaal aan ons verklaard. De vijanden zelf, die herinnert het nog. Dat kun je hier lezen. Dat de vijanden, die herinnerde nog, dat de Heer gezegd heeft dat na nou, de derde dag zou die opstaan. Maar die arme discipelen. Och, wij zouden maar geen stenen gooien tegen die discipelen hoor. Het we gelukkig of het is ook eens vast mocht lopen hier. Maar we leven in een dag dat loopt niet zo menigmaal vast meer. Een mens die springt maar alles over zonder Jezus. Maar die discipelen die kennen zonder Jezus niet verder. Nee. Ik hoop dat er nog een ongelukkig volk in onze midden die zonder Jezus niet meer op pad kunnen gaan. Geef me Jezus of ik sterf een. Want zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverdriet. En nou die boodschappers, oh wat is de Heer toch wijs met zijn dwaze gelukkige volk. Het is een dwaze gelukkige volk. Oh, op een andere zin is het ongelukkige, gelukkige dwaze volk. En nou die vrouw, die hebben, oh Gods volk die zijn zo dom, zo dom. Maar ze hebben zo'n grote voorrecht. En dat ze zo'n wijze God hebben. Zo'n wijze God. En nou die vrouwen, die begrijpen het ook nog niet. Die begrijpen ook nog niet. Hoe dwaas daar ze nog binnen. Met al de blijdschap. Want ze zouden bij die discipelen willen komen. Om te vertellen dat Christus is opgestaan. Maar wat heeft die vrouwen vergeten? Wat heeft die vrouwen nou vergeten? Dat die discipelen. Want wij moeten niet te klein van die discipelen gedenken hoor. Want die discipelen zijn op een goede school geweest gemeent. Die zijn op een goede school, school geweest. En als die vrouwen daar bij die discipelen terecht komt, Dan zou die discipelen ze vraag voorstellen. Maar de heren die weet alles te worden. En die, die discipelen die zou tegen die vrouwtjes eens vragen. Weet je wat gemeent? Weet je wat die discipelen zouden vragen? Heb je hem gezien? Heb je hem gezien? Want er is een volk van God in de kerk in deze wereld. Die begrijpen wel. Dat er zijn mensen in de kerk die spreken er wel over. Maar niet eruit. Dat is een verschil. En er is een volk van God die het hoorde, kijk. Wat dat het er over Christus had, Maar wat van Christus haat, Dat is wat anders. En nou die vrouwtjes gelukkig. Dat, dat ze daar maar niet gekomen zijn hoor. Want dan zou dat blijdschap hou over geweest. Want dan zou die oude Peters gezegd. Maar heb je hem gezien hoor. Heb je hem gezien. Maar die lieve hier. Oh die lieve God voor zijn, voor zijn arme dwaze God. Die lieve hier, de, de tweede pint dat spreekt over de blijdschap van die boodschappers. En het derde, de openbaring van Christus tot de boodschappers. En dat kun je hier vinden. En als zij heen, heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet. Jezus is moed, zeggende. Wees gegroet en zij tot hem komende, riepen, grepen zijn voeten en aanbade hem. Och daar is de oplossing gemeen. De Heere die is zo goed voor zijn volk, en de Heere, die is zo wijs, gewoon het met dat volk rond te gaan. Heb je dat wel eens geleerd in je leven, gemeente? Och, daar is een volk van God op aarde bij ogenblik. Daar is zo blij dat God alles weet. Dat God alles weet. Want, want die lieve heren, die weet hoe dwars daar we binnen. Wij zouden, al door, wij zouden al door op de voorgrond willen komen. Maar wij weten niet waar we ons eigen zoms inbrengen. Maar de Heere die heeft, die heeft voor zijn volk alles voor gezorgd. Alles voor gezorgd. En nou, dat volk, die vrouwen, daar komt de Here En de Heere bezoekt ze. En het staat hier. En dan moet je denken, dat ze met grote blijdschap aan liepen waren. Er zou iemand zeggen, die, die zou zeggen, ik dacht, dat moet al door uit de diepte komen. En hier had die vrouwen met blijdschap en nog krijgen ze een bezoek van de Heer Jezus Christus zelf. Hoe zouden we daar een oplossing voor kunnen vinden? O, oh, gemeente, die vrouwen die waren zo blij dat die graf leeg was. Maar er was, nog wat dat, er was nog wat hier niet opgelost. Die vrouwen die waren wel blij. En ze mogen zingen. Geloof het maar vast hoor. Die hebben wel gezongen samen. Maar er was toch wat dat er nog gemist was. En wat is dat nou? Wat is nou in de harten van die vrouwen gemist? Dat is de persoon van Christus. Ze hebben wel van die vrucht, net zoals rut op die velden van Boos. Daar hebben ze wel eens mee verblijd mogen zijn. En grote blijdschap van mogen hebben. Maar dat boodschap dat ze aan de discipelen heen brengen. Dat is, daar hebben ze van de eigen niet zomaar op gedacht. Dat heeft de engel aan die, aan die vrouwen verteld. Maar die Heere die heeft gezorgd dat die vrouwen niet met die discipelen in de waarzaal komen. Want die discipelen die waren zo vast in de banden van ongeloof. In de banden van de schuld. In de banden van het menselijke vrees, maar ook het goddelijke vrees. En daarom, dan heeft de Heere deze blijde vrouwen nog... een bijzondere zegen bijgedaan is. En dat is dat de Heere Jezus zelf, die heeft zijnzelf aan die vrouwen geopenbaard. En wat legt er nou zo, zo wonderlijk bij, gemeente? Als Jezus, Jezus is haar ontmoet zeggende Gegroet. En zomaar gelijk. En zij tot hem komende. Grepen zijn voeten. En aanbaden hem. O, oh, dan was dat vraag voor eeuwig opgelost. Dat Christus. Die is opgestaan naar de schrift. Die is op. Die is, ges, die is gezien van deze vrouw. En die vrouw. Oh, die mag dat boodschap aan die discipelen brengen. Wij hebben hem gezien. Hij is aan ons geopenbaard. Wat een wonder. En, en waar komt die vrouw? Oh, onderzoek maar je eigen. Waar dat het met de mens eindigt. En die vrouwen die, die smelten zomaar weg. Aan de voeten van Christus. En die grepen hem eraan. Daar staat in Gods woord dat Maria... Die heeft ook Christus ontmoet. En, en Christus die heeft gezegd. Touch me not. Maar hier die vrouw Die grepen hem zo maar. o oh, dat liefde voor dat tweede persoon gemeen. Daar hebben ze lang gemist in de leven. Hoor. Maar hier is het waar goed. En door vrije genade. En door het geloof. daar mogen ze. Ze hoeven dat zaak niet over te praten hoor. Of dat, dat de opgestande Christus was. Nee. Daar hoeven ze haar in over te hebben. Oh, ze grijpen zijn voet, Ze bijgen in de stof voor hem neer. En zijn hart. Oh, ze mag het door geloof hem onhelsen. Oh, zij hadden alles. In hem, daar heeft de kerk alles gemeen. Daar heeft de kerk. O oh, het leven. Voor de tijd en de eeuwigheid. Want waar Christus is. Daar is geen gebrek gemeente. Nee. O oh, in hem is verzoening voor al onze zon. In hem is verzoening voor al ons ongeloof. Want dat oog ongeloof. Daar wordt de strijd. Voor het volk van God. Ze zouden zo graag geloven. Maar het geloof is een haven Gods gemeente. En wij hebben alles verzonden. En wij hebben geen recht op het minste meer. Maar die komt hier. Die opgestaande Christus. Die komt die vrouw, vrouwen tegemoet. En, en zij tot hem komende grepen zijn voeten. En aanbaden hem. Oh wat een gelukkige plek gemeente. Dat plek dat is gekocht door de bloed van Christus. Dat plek is voor de kerken gods gekocht. Oh daar mag je inzien de liefde des vaders. De liefde des zoons. En de liefde des heilige Jezus. Oh wat mocht die vrouwen door vrij en soevereine genade. Toch ver komen in die dag. Verder dan die discipelen hoor. En waarom? Daar kunnen we geen antwoord voor geven. Het vrije gunst dat hem bewogen heeft. Dat is de ene antwoord. Dat die vrouwen zulke bijzonder zegen ontvangen mocht. Terwijl dat die discipelen in de duisternis zitten. En in de banden zitten. En in de vrezen zitten. Ah, ik ken ook wel in de kerk wezen zo'n kindje gods. Die mag zo'n openbaring van Christus hebben. En dat ze in hem zo verblijd zijn. En naast zit ook een kind God die zo in de banden zit. Het leg in het wijsheid gods en in het liefde gods. Want de heren die heb gezegd ze zouden bij bierden zingen. Bij bierden. Maar heeft de Heer dan discipelen vergeten helemaal niet gemeend. Twee keer hebben we al gehoord dat die dat die vrouwen de boodschap aan die discipelen moet brengen. Die discipelen die zijn niet vergeten, nee. Maar het kan ook wezen dat die discipelen, die moesten nog wat dieper leren. Nog dieper dan die vrouw. Want straks dan moet die, die, die discipelen, discipelen, die krijgen ook een boodschap straks van de Heer. En welke boodschap is dat? Dat is dit. En Jezus bij hem komende sprak tot, de, tot hem zeggende... Mij is geheven. Alle macht in de hemel. En op aarde. Ga dan heen. Onderwijs. Al de volken. Dezelfde dopende in de naam. Des vaders, des zoons en des heilige geestes. leerende hen. Onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. En ziet. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot de voleinding der wereld aan. Want die discipelen, die zouden straks. die zouden straks in zaken komen. af ze het niet voor de eigen ondervonden hebben. dat ze er geen antwoord zou voor hebben. Maar die, die discipelen, och, die kon een volk. die kon een moedeloze volk vertroosten. Maar ze hebben het niet vergeten hoor. Dat ze zelf in de gevangenis gezeten heeft. Nee. En dat volk die daar gezeten heeft. Die kinderen wat van vertellen. En zo was het met die discipelen, over. Maar ze bijna van God niet vergeten. Nee. Dat horen wij in onze laatste pint vermidden. Maar laat ons eerst nog zingen van Psalm 66. En daarvan het achtste en het 9e en het 10e vers. Komt luister toe, hij God gezenden. Hij die den hier van harte te vreest. En wat er verder valt. De Psalm 66, zes daarvan het 8e, 9e en 10e versen. De boodschap van Christus voor Zijne broederen. Als dat wij het in de tiende vers mogen vinden. Toen zeide Jezus tot haar. Vrees niet. Gaat Gene boodschap, Mijne broederen. Dat zij heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. Je zou eens zeggen, waarom staat er nou weer in Gods woord, dat de Heer naar die vrouwen zegt, vrees niet. Die vrouwen die heeft zo bijzonder. In het eerste een bezoek van de engel. In de tweede de openbaring van Christus zelf. En nog zegt de Heer tegen die vrouw, vrees niet. Daar is wel een volk op aarde, die verstaat het wel. Want, wat houdt dat woord niet in? Die vrouw, die moet verder. Maar Jezus in zijn, in zijn persoon, die gaat niet mee. Het staat in Gods woord, gezegend zijn de hene, die Christus gezien heeft en gelooft. Maar het zegt meer, gezegend zijn de hene, die Christus niet gezien heeft en gelooft. En nou, Christus die wist voor die vrouw. Want die vrouw die moest naar Galilea. Die moest naar die broeders, naar de discipelen. En vertellen dat Christus is opgestaan. Maar voordat ze bij die broeders komen, daar kan nog zoveel plaats nemen. O gemeente, die kerk die is hier op de land van de vijanden. Die kerk dat is hier op aardig niet thuis, nee. Ik ken wezen, oh, misschien zit er nog een vanmiddag. die in deze dag over die opstanden is mogen roemen en zingen. Net zoals die vrouw. Maar die, maar niet op het ogenblik. Dat, het, dat je weer in de banden zit. Dat ken wezen. Oh, ik, ik, ik zou het zomaar zeggen. Ik ken wezen, dat vanochtend. Wanneer dat je de koeien aan melken waren. Of dat wanneer dat je man in de baan was en dat de vrouw in het huis was. Om alles te verzorgen om naar die kerk te gaan. Dat je ziel zo vol was. Gegeven om vol te wezen. Dat de Heer nog een enigje overkwam. Gemeente, gemeente, gemeente. Het werk van vrije genade is een levende werk. Bedreef je arme ziel maar niet hoor. Als het nooit is waar wordt in je leven. als je nog nooit gezongen heeft met deze vrouw. Met blijdschap. Dan is het geen werk van God. Hoor. Dan, dan even mensen eigen vergist. Hoor. Want er zijn tijden in de leven van dat volk. Oh, ze zouden de zijt willen roepen voor de hele wereld. Deze God is onze God. Oh het is een volk. Die zou eens zingen bij ogenblikken in God verblijft. Want de Heer is geen de duisternis voor zijn volk geloof het maar niet gemeend. Die gaan wel door de duisternis. En die gaan wel door de diepte. Want God die voorbereidt zijn kerk om verlost te worden van deze tijdelijke leven. Want die, die kerk van God die moet het Heer zat worden. En wat wil ze zacht worden. Dat grote ik. Dat ellendige ik. Dat staat al door in de weg. Maar er zijn tijd Och dat de Heer het overneemt voor dat volk. En daar gaan ze zien. En als dat gebeurt nou nooit in onze geleven gemeente. Geloof maar dat we ons eigenlijk nog een vreemdeling van God. En van zijn werk van vrije genade zijn. Ik ken wezen. Dat er, de, als dat we dat zeggen wil. Wil dat een man in de bar, dat hij zo volgesteld wordt, dat hij haast zijn eigen werk niet doen kan en zelf met een moeder in de huis? Volk van wat je zou het wel kunnen zeggen vanmiddag. Oh, ik zou je graag de gelegenheid willen geven om het te vertellen. Wanneer dat in de laatste keer in je leven plaats heeft genomen, misschien op de field of op de fabriek, Het geheel niet weg scheel niet weg. Oh, ik verheet nooit één keer, ik was aan werk in de stad en ik was zo vol. Maar eerst zo in de nood. En die vrouwen, er waren vrouwen die werken daar ook, die zeggen, arme jongen, wat heb je toch moeite vanochtend? Oh ja, ik dacht, ik zou er niks over zeggen, want je bereikt het toch niet. En straks, dan heeft dat hier dat voor me overgenomen. Zo in de banden gezeten. En dan komt de Heer over. En toen mocht ik thuis zo zingen. Ik zou het nooit vergeten, gemeente. Als de Heer voor zijn volk overkomt, dan moet de duivel. vliegen. En dan wordt al de zonde bedekt, al zijn ze nog niet vereven voor dat volk. Want waar de Heer overkomt, daar is een rijme weg. Daar wordt die weg van genade, van vrije en soevereine genade. Zo breed als de gebied. Dat kent de grootste monster, de, de goddeloosste beest, dat kent zalig wordt. Want daar is een ogenblik in de leven van dat volk, dat zijn eigen zalig kunnen worden. Dat kent alle mensen zalig worden. Maar... Wij begonnen even te zeggen, die vrouwen die moesten verder. Die moesten verder zonder de persoon van Christus. Moet je eens indenken. En die lieve borg, die lieve Jezus, die verstond beter dan Gods volk het verstaan. En die zei tegen die vrouwen vrees niet, vrees niet. Oh, wat goud dat voor die vrouwen toch zoveel! in. En voor wie houdt dat nou zoveel in? Och, dat voor een arme, ongelukkige volk die zijn eigen niet bewarken. En die zijn eigen op het, op het voeten niet kan houden. Ik weet de wereld, die spot er mee in het Christendam van onze dag. Die spot er ook mee, maar het is de waarheid gemeente. De Heer, het is in Gods woord. Die heeft tegen die vrouwen die zelfs in God verblijden mogen, Die heeft tegen die vrouwen gezegd, vrees niet. De jijge christendam van onze dag, die zou er zo over gaan lachen. Maar, er zou een ogenblik komen dat God ook gaat lachen. En dat is over de bedrieverij van de, van de dwaze mens. Want zou straks, zou straks voor de rechterstoel moeten komen, gemeen. En met een Jezus van vijf lettertjes zou het tekort wezen. Maar de bloed van Jezus Christus, niet de naam. Maar de bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle kwaad. O die naam die geen zo makkelijk gebruikt wordt. Maar wij hebben de bloed van Jezus nodig. Die, die Jezus zeide tot die vrouw vrees niet. En die vrouw, die hadden een boodschap te brengen. En het was zo'n lieve boodschap. O gemeente, je moet verschil zetten hier. De engel die zei tegen die vrouw, dat ze de boodschap moest brengen aan de discipelen. Maar de heren die zeggen het anders. O, wat zegt de heren die boodschap toch lief? De heren die zegt. Om dat boodschap aan mijn broederen. mijn broeder te brengen. Wat, wat is dat toch niet dierbaar. Aan mijn broeder? O, die Heere Jezus. Die. Je moet goed verstaan. En je moet het ook een beetje weten om het te verstaan. Waarom dat de Heere Jezus zei. Niet discipelen, maar broeders. Weet je dat? Discipelen, dat kan nog even mis Want Judas was ook een discipel. Mijn broeders, dat kan niet mis Dat kan niet mis gaan, gemeenten. Discipelen, dat kan nog mis Oh, de hel die zou ook met predikers vol zijn. Maar broederen die zou eeuwig binnenkomen. Omdat God het gewild heeft. Oh, wat toch een lieve boodschap gemeente. Dat, dat die vrouwen aan die discipelen brengen mochten. Broeders. Dan moet je eens even overdenken. af die vrouwen daar bij die discipelen. Die dier is zo versloot. Zo versloot. En die vrouwen die klopte er maar op. Die, die discipelen die deed het ook niet zo open. Als je benauwd hebt dan doe je het niet zo open. Maar die dier. Oh misschien heeft die vrouw haar geroepen. geroep. Wij hebben een boodschap van de koning. En daar ging die dier op. Oh net zoals als die oude neem mij. Als die ouwe Naomi daarom ook. ze hebben gehoord dat de Heere die volk, dat de Heere weer met die, die volk gedacht heeft, met brood te geven. Daar kan ze in Mo op niet meer blijven. Nee. En och, dan doet die discipelen, die doen de dier voor die, voor die vrouw op. Een boodschap van de opgestaande koning. Mooie zin denk ik. En weet je wat die koning zegt, broeders? Och, weet je wat die koning zegt? Wij hebben hem gezien, hoor. En weet je wat hij zegt? Zeg het aan mijn broeders. Zeg het aan mijn broeders. Tussen je naar Hallelijs zal gaan en daar zal we zien. Hé, hey, misschien, hoor. Och. Ik heb eerder gezegd, gelukkig, dat Jezus het aan die, aan die vrouwen gezegd heeft. Want anders zouden ze gezegd hoe weet je het? Hoor. Hoe weet je het? Maar die vrouwen konden zeggen. Daar leg ik ook wat in. Die vrouwen konden zeggen, gemeente, wij hebben zijn voeten aanmoe gegeven. Wij hebben aan zijn voeten gelegd, hoor. Wij hebben hem aan mogen gebeden, het is één story, broeders, niet. Maar die heeft gezegd, ga naar mijn broeders. En zegt het aan mijn broeders. Die verachte broeders van de wereld. Och, die ook zo gegaat waren. Omdat ze, oh, dat they were followers of the Lord Jesus. Och, zegt het aan mijn broeders. Dat ik zijn opgestaan na de derde dag. En ik zou ze straks in Hallelujah doen zien. Ze zouden maar zien. ach, oh, wij moeten gaan eindigen gemeente. Maar ach broeders, dan zou ik het eens tegen zeggen vermitten. Och, die dag die zou al aanbreken. Dat de Heer zijn eigen niet openbare zou. Bij het eerste keer. Maar waar dat het recht is dan. Is er nood dat het keer op keer plaatsneemt ja. Want och dat ware volk. Die heeft genoeg in God. En nooit genoeg van God. als dat zo recht hij gesproken is ik weet niet. Maar och broeders wees van goede moed. Ik heb gedacht wel dat we een zingen waren. We lezen hier in Psalm 86, Maar het vrome volk in uw verhoogte. Zelf huppelen van zielvrucht. Och als je zou tegen die discipelen tien minuten voor die vrouwen daar gekomen zijn zeggen. Je zou straks gaan zingen. Dan zouden ze zeggen, onmogelijk. Petrus die zegt, ga vis. Die Petrus. Christus verlogen heeft. Die zat ook in die zaal daar. Mooie zin denken, gemeente. O, volk van God, er zat ook een peetjes. Die Christus verlogen heeft. En daar zegt Christus, broeder. Zeg tegen mijn broeders. dat zin naar Hallelijs zal gaan. En daar zou men zien. O, als we daar eens vanmiddag samen kon komen in die zaal daar waar die, waar die discipelen waren. Dan zou je daar een Petrus zien zitten met zijn hoofdhaas op de vloeien. Want de Heer, och die brengt, die stapt naast de zonde niet gemeente gelooft het maar. Maar de eeuwige wonder dat voor een God logen, naar voor een zon, daar is nog een weg der behoudenis. en dat is door de dood en de afstanding van die eeuwige Christus. Zeg het aan mijn broeders, ik zijn opgestaan. En ik zal voor u, ik zou jou in halleluja doen zien. Ja. Och, wat zegt het hier, daar zijn grond, daar zijn grond wens verkregen. Om blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt. Ten hoogste toppen stegen heeft god blij de blijde psalmen aan verhoogd. O voor hem de baan. Laat al wat leeft hem hier bereiden weg. Bereid de weg in hem verblijd. Die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is hier de Heer. Hij is opgestaan gemeente. Hij is opgestaan. En hij zal straks op de wolken van de hemel komen. Als die opgestaande middelaar. Oh hij komt. Hij is die middelaar die die leden heeft om de zonde. Hij heeft geleiden onder de recht. Hij heeft geleiden uit het liefde. Hij is gestorven aan de kruishoud van Ogota. Maar hij is ook opgestaan. En hij zou, hij zou nog hebben. De Heer die wil nog hebben. Dat dat boodschap gebracht zou worden. Tot aan het einde der uiden. Dat was de boodschap dat de Heer aan zijn discipel gezegd heeft. Dat hij zijn woord zou brengen. Aan de einde van de aarde. Dat gij is opgestaan. O moedeloze volk in onze midden. Al zit je nog in die zaal met die, met die discipel. Och straks. Dan zal Christus je, je opzoeken. En hij zal je oplichten En hij zal ook een Thomas. Die was er nog helemaal niet bij die week. Maar acht dagen later. Dan was hij erbij. En och. Wat is voor die Thomas toch meegevallen? Wat is voor die Thomas toch meegevallen? Mijn God. Mijn koning en mijn God. Gemeente, wij mogen aan eindigen. Maar, o oh volk van God. Zou toch zo meevallen. Niet om ons. Wij hebben de helle loon verdiend. Als Adams kinderen. Wat is toch een eeuwig wonder? Onbegrijpelijk. De heer die zegt, broeders, zegt het aan mijn broeders. O, bekommerde volk in onze midden. O, hoop op God, slaat oog naar boven. Wie zou toch kunnen zeggen? we hebben niks verdiend. Het is allemaal vrije, soeverein genade. Het is allemaal het eenzijdige werk Gods Maar wat zijn gang begon, zal die vol einde tot de verheerlijking van zijn naam, tot de zaligheid van uw ziel, de dag zal aankomen dat je ook hem aangrijpen zou en aanbaden zou. Dat zou geheven worden voor elke die ziel. Die door genade mocht leren. Als die, als die verloren zoon het geleerd heeft. En als al dat volk het geleerd heeft en geleerd zal. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in jou, Maar de Heer Jezus is gestorven. Tot de verheerlijking God en zijn heilige deugd. Dat er een weg is. O dat hij zeggen moet. Mijn broeders, mijn broeders. O, oh, af we er nog vreemdelingen nog zijn. Dan ken het nog, dan ken het nog gemeente. Och straks, straks zal dat dag ook herdenk overgedenken worden. En dat is de uitstorting van die heilige geest. Op de dag van Pentecost, Waar dat er drie duizend toegebracht zijn. Och, ik zou eens vragen, o, oh, bid nog volk van God. Dat er nog eens een Pinnikos nog gegeven moet worden. Want Christus is opgestaan van de doden. Amen. Heren, mocht uw woord nog zegenen en toepassen. Uw volk nog vertroosten met een bezoek van de hemel. En Heere, laten ze nog horen, broeders. Oh, wat houdt er toch veel in. Voor een mens, voor een ademskind. Die alles verloren heeft. Oh, die je nog een weer door genade mocht horen. Van de lippen van die lieve borg. Van die lieve zonen, gods, broeders. Ach, Heer, in dat woord is uw hele kerk. Daar legt de hele kerk in besloten. denk ons verder in, dit, in deze sabbadag. Heeft nog een beetje beheer te nog weer om bij mijn kander te komen. Mog uw lieve woord nog stellen tot een Heer, tot verheerlijking van uw naam. Tot een opbouwen van uw kerk, tot een vertroosting van uw volk dat ze nog eens mogen zingen in God verblijft. O Heere, verzoen de zonde ook van deze midden in spreken en in horen. Heere, gedenkt ons om je verbondswil, om Jezus willen. Amen. Laat ons slijten met het zingen van Psalm 103 en daarvan het negende en het elfde vers. Zegen dus Heer en gaat daarna geen in vrede. De Heere zegen u en begoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u luchten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geve u vrede.